9 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over de jeugdzorg. De gemeenten moeten dat gaan regelen. Als het tenminste aan verantwoordelijk staatssecretaris van Rijnlicht. Ik ga straks met hem praten over de jeugdzorg. Nu eerst het NOS-journaal. Jan van de Putten. Op de Noordzee wordt al uren gezocht naar drie opvarenden van een schip. Dat kwam vannacht de hoogte van Callans Oog in aanvaring met een vissersboot en zonk. Twee opvarenden zijn gered. Volgens de kustwacht wordt er gezocht met helikopters, een vliegtuig en diverse schepen. De drenkelingen kunnen het enkele uren in het water volhouden, zegt de kustwacht. Het nieuws wat wij hadden is dat ze in ieder geval overlevingspakken aan hebben en een zwemvest. Dat betekent in ieder geval dat ze, als ze in het water liggen, het langer uithouden. Maar het kan ook nog zijn dat ze toch in het wrak gebleven zijn, in het schip gebleven zijn en dat ze daar nu nog in zitten. Dus er zijn inmiddels ook duikers onderweg. Zojuist is er een marinevaartuig vertrokken uit Den Helder met duikers aan boord. Dus die gaan nu ook naar de plaats van het incident. Op het gezonken schip zaten geen Nederlanders. De Nederlandse economie loopt achter op het gebied van groene innovatie... en is daardoor weinig toekomstbestendig. Bovendien is het energie- en milieubeleid in Nederland... weinig consequent geweest. Dat staat in een advies van het Planbureau voor de Leefomgeving... meldt de Volkskrant. Volgens onderzoekers is Nederland minder goed in staat... om de omslag te maken naar schonere en efficiëntere producten... dan andere sterke economieën. Kleine, vernieuwende bedrijven zouden meer innovatieve potentie hebben... dan grote bedrijven en moeten daarom meer steun krijgen. Het, gebied, het kabinet heeft acht gebieden benoemd voor groene groei. De onderzoekers adviseren te kiezen voor drie gebieden met de meeste potentie.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 De Amerikaanse minister Kerry is erg tevreden over de vooruitgang die is geboekt in het vernietigen van chemische wapens van Syrië. We zijn dankbaar voor de medewerking van Rusland en de inschikkelijkheid van Syrië, zegt Kerry. Gisteren is begonnen met de vernietiging van de chemische wapens in Syrië en Kerry noemt het een goed begin. I'm not gonna vouch today for what happens months down the road, but it's a good beginning and we should welcome a good beginning.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 De Spaanse wielrenner Juan Antonio Flecha stopt aan het eind van dit seizoen. Van 11 tot 15 oktober rijdt hij in China de Ronde van Peking... en dan stapt hij definitief af. Flecha behoort tot een van, was een van de kleurrijkste renners in het peloton... en is vooral bekend vanwege zijn aanvalslust. De 36-jarige Spanjaard reed onder meer voor de ploeg en rijdt nu voor Vacan Soleil. Dan nog het weer. Eerst kans op dichte mist, later geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 17 of 18 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf woensdag toenemende kans op regen, meer wind en lagere temperaturen vandaag nog rustig weer, maar wel met mist, Jolanda van der Velden. Nog steeds, ja, eigenlijk zo'n beetje het hele land... behalve de westelijke kustprovincies eh, plaatselijk dichte mist... dan moet je denken aan minder dan 200 meter zicht. Het aantal dagelijkse files begint een beetje minder te worden... maar het gaat eh, vrij langzaam vanochtend. Heeft misschien ook wel met die mist te maken. En uiteraard ook met de aanrijding die we hadden op de A1 Amsterdam... richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Hoevelaak is nu alleen nog de rechte reisrook dicht. Vanaf Afritsoe staat zo'n 7 kilometer file. Erg druk ook vanochtend... Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breuken en Knopend-Hodendrecht 10 kilometer. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere-Buitenwest en Almerepoort ook 10 kilometer. En op de A9 ook maar richting Amstelveen. Voor Bad 7 kilometer. Met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... praat ik zo over de hervorming van de jeugdzorg. Over ruim 2,5 minuut. Een vraag die mij als tussenpersoon vaak gesteld wordt is... En wanneer ben ik dan arbeidsongeschikt?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 Hier moeten we dus eigenlijk vanaf. De Nederlandse economie draait als een ouderwetse verbrandingsmotor. Maar we lopen ver achter waar het om groene innovatie gaat. Hoort u zo meer over. En de jeugdzorg moet naar de gemeente. Maar over die hervorming bestaan grote zorgen. Deze week behandelt de Tweede Kamer de jeugdwet... die de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente regelt. We hoorden eerder al dat onder andere de kinderombudsman daar zorgen over maakt. Met name over het tempo van de verandering... en de bezuiniging van 15 op het budget die daarbij hoort. Ook Erik Gerritsen van de Jeugdzorg Amsterdam waarschuwt. Dat er duidelijkheid komt over de budgetten, Want er is op dit moment een, een spel gaande tussen de ministeries en, uh, en de gemeente... over wat nou het precieze budget is... En dan gaan ook bedragen van 20, 30 procent in 2015 uh, de ronde. Ja, als je dat gaat doen, dan maak je alles kapot. En ook op Twitter komen de reacties binnen. Luisteraars vragen zich af of dit niet eigenlijk gewoon een bezuinigingsmaatregel is. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, goedemorgen. Goedemorgen. Is het dat? Uh, nee, dat is het niet. Ook als we niet zouden hoeven te bezuinigen... dan zouden we deze beweging in gang moeten zetten. Want uh, eigenlijk vanaf 2009 discussiëren we al over de noodzaak dat er een... Uh, nieuw systeem zou moeten komen wat veel minder versnipperd werkt. En dat uh, er zorgt dat we niet, niet te veel hulpverleners over de vloeren gaan krijgen... ...en dat er veel meer uh, wordt samengewerkt. En waarom zouden 400 gemeenten het beter kunnen doen dan 15 regio's? Uh, in het oude systeem zie je van dat er uh, hele versnipperde financiering is. De provincies doen wat, er wordt wat uit de AWBZ betaald... er wordt wat uit de zorgverzekerzijde betaald... er wordt wat uit de begroting van CVS en justitie betaald. Dus dat betekent dat er in betekent een enorme versnippering is... met heel veel verschillende hulpverleners... Uh, en het wordt tijd dat we een systeem gaan maken waarin er, als er een probleem in een gezin is... dat er één planregisseur voor één gezin komt in plaats van heel veel versneppering. Ja, dat zouden de voordelen dan van zijn. We hebben ook die voordelen wel laten horen vanochtend. We hebben gekeken naar Denemarken waar het systeem, of een soortgelijk systeem, al draait sinds 2007. Maar ook daar werd gezegd, ja, het geld uh, Het is daar vooral in de aanvang duurder. U hoorde net Gerritse van de Jeugdzorg Amsterdam waarschuwen... ja, er is onduidelijkheid nog over de budget, hè? Hoe wordt het straks geregeld bij de gemeente? Moeten ze het met minder gaan doen? Ja, er zit ook een, een, een bezuiniging op die overigens, ik zei net al, we ook zouden moeten doen als we helemaal niets aan het systeem zouden veranderen. Maar doordat we met veel minder versnippering te maken gaan krijgen uit veel minder verschillende potjes, kan er ook efficiënter gewerkt worden. Ik zei net al, ik kom voorbeelden tegen waarin mensen soms geconfronteerd waren werden met negen verschillende hulpverleners voor hetzelfde probleem waarin wel veel plannen gemaakt werden. Maar uh, soms maakte het uh, plannen maken was, uh, was langer en duurder dan de hulp zelf. Hm. Dus ik denk dat als we dat echt efficiënter kunnen organiseren... en meer in één hand kunnen houden bij de gemeente... dat dan ook het veel uh, goedkoper en efficiënter zou kunnen. Maar wanneer we rijden, die, voor die gemeente is het nieuw. Moeten die niet eerst investeren? Ja, maar dat is, dit is ook niet een operatie die start in uh, 2015. Uh, we zijn nu al heel voorzichtig aan het voorbereiden. En nu moet bedenken dat we eigenlijk vanaf 2009 al discussiëren over de noodzaak tot verandering. En dat betekent dat er nu gemeenten en provincies en rijk... nu al heel erg met elkaar samenwerken om die grote verandering vorm te geven. Dat is ook de les die wij uit Denemarken kunnen trekken. Je moet het niet over de schutting gooien. Je moet als goede buren met elkaar samenwerken om dit tot een goed eind te brengen. Ja, um, U geeft het al aan. Straks zijn er niet meer negen hulpverleners, maar nog maar één. Ik kan me voorstellen dat dat in belang is van het kind... Is het de rest van het systeem ook? Want uh, in Denemarken blijkt dat ze veel in, uh, preventie over preventie zijn gaan nadenken... en de echt specialistische hulp een beetje zijn vergeten. Of tenminste, misschien wel hebben genegeerd. Gebeurt dat nou, hier wat, ook niet straks, denkt u? Nou, wat we nu in de huidige situatie zien... is dat er zowel onderbehandeling als overbehandeling is. Soms uh, gaan we te lang door met vulp, terwijl er gewoon een, uh, een psychiater aan de pas moet komen. Ja, gaat het even tussendoor ergens ook wel precies goed? Of... Uh? Nou ja, en soms in, de, in het huidige systeem is dat soms door die versnippering uh, heel lastig. En, maar er is ook soms overhandeling. Als je ziet hoeveel uh, kinderen zeg maar, medicatie krijgen voor ADHD... kun je ook afvragen of we niet te snel medicaliseren. Nou, de kunst zal nu zijn om een nieuw systeem... waarin alles meer in één hand is... om. ...precies de, op het goede moment de goede hulp op maat te geven... ...maar waardoor er ook veel meer samenwerking moet zijn tussen de verschillende hulpverleners. En dat is alleen een groot voordeel. Maar dat gaat niet vanzelf, daar moet je echt wel heel erg voor werken. En dat is ook de reden waarom we nu al bezig zijn om die verandering vorm te geven. Maar bent u niet bang dat gemeenten de, gemeente de gespecialiseerde hulp wat zullen nou ja, vergeten... ...bewust zullen vergeten, omdat dat natuurlijk ook duur is? Nee, kijk, als je hulp nodig hebt uh, die, uh, die uh, gespecialiseerd is, dan moet het ook gewoon uh, gebeuren. Uh, het blijft zo dat de, de toegangspoort voor de huisarts bijvoorbeeld intact blijft. Dus als je naar de huisarts gaat uh, voor gespecialiseerde hulp, kan de huisarts gewoon doorverwijzen. Er blijven kwaliteitseisen, er blijft een landelijke inspectie. Dus we zijn nogal wat voorwaarden aan het maken, zodat met name dat soort punten, gespecialiseerde zorg wanneer dat nodig is, ook gewoon op tijd geleverd kan worden. Maar wel wanneer het nodig is en niet als het onnodig is. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Hartelijk dank dat u mij even te woord wilde staan. Graag gedaan. Over de jeugdzorg. Goedemorgen. We gaan naar Bosnië. Want twintig jaar na de oorlog, daar peilt dat land nog steeds uit van het wapentuig. Onder de burgers, maar ook bij het leger is er veel. Het ministerie van Defensie heeft miljoenen kilo's overbodige munitie bijvoorbeeld liggen. En die explosieven worden steeds gevaarlijker. Een granaathuls wordt doorgezaagd.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 Heel wat tijd nodig hebben. De man met de haper. Joost van Egwoon kwam hem tegen in Bosnië. Hij werkt daar aan het verwijderen van munitie. Kisinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Het wordt nog niet echt beter. Nou, het gaat nu uh, aardig de goede kant op. Zo'n 110 kilometer nog. Uh, op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Amersfoort Noord nog zo'n 7 kilometer. Op de A2 Utrecht Amsterdam. Langzaam rijden tussen Maarsen en Knoopend Honendrecht over 11. En op de A27 Almere richting Utrecht. Bij Beeldhoven 5 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 journaal. De dienstencheck is een succes in België. Je werkt te betalen met een check van de overheid. Ze doen het daar al sinds 2003 voor 10 euro. En in Nederland zou het meer dan 200.000 banen kunnen opleveren... heeft PricewaterhouseCoopers berekend. Myno Remmers is in L België in Lommel en volgt vanochtend Linda Plumeau, die de dienstenchecks krijgt voor huishoudelijk werk. Linda Plumeau, druk aan het werk... Hoeveel gezinnen? Zeven, hè? Zeven gezinnen per week, ja. En allemaal met die dienstenchecks. Alles met de dienstenchecks. En dat valt heel goed mee. U bent eigenlijk kapster, hè? Normaal gezien ben ik kapster, maar ik vind hier werk. En zelfstandig ben ik te oud voor geworden om uh, ja, daar nog in te starten. En dan moet ik terug lessen volgen. Ja, dus vandaar de dienstencheck. Uh, dat is een succes in België. Hoe lang doet u dat al eigenlijk? Na drie jaar ben ik uh, hiermee bezig. En ja. verdient het aardig... Ik ben tevreden, ja, eigenlijk wel. Ik, ik, ik heb zo'n netto rond de 1300 euro per maand. Dat is raad. beter dan een werkloosheidsuitkering. Je mag gerust zijn, ja. En je bent met alles in orde. Ja, ik heb alles wat ik wil, hè. Vakantie, vakantiegeld. Verzekerd voor als er iets misgaat. Ja, hospitalisatie, kledingvergoeding. Uh, ja, reiskostenvoeding reiskosten. ook nog. De rest, uh, ik vind het eigenlijk best leuk te doen. Ja. ja, en veel mensen doen het, hè? Ja, ja, hier in België toch. Hier moet je niet verlegen zijn om te poetsen. Ze hebben het laten onderzoeken door Price Waterhouse en Coopers. Stef Vij is directievoorzitter bij VBGO. Um, doet ook heel veel uitzendwerk in dit gebied. Um, waarom bestaat dit in Nederland eigenlijk nog niet? Vraag je je af. Ja, dat is ook een, dat is een hele terechte vraag. Ook een uh, heel apart antwoord dat, ja... Dus eigenlijk, niemand op het idee is gekomen God, zouden we het ook in Nederland kunnen toepassen? Dat is eigenlijk een toevalligheid. We zitten zelf met een dienstcheckbedrijf in België. En als je dan kijkt wat er gebeurt op het werkgelegenheidsgebied voor laaggescholden in Nederland, dan is dat, ja, het is dat heel beperkt. Dus toen ontstond het idee om te zeggen: Nou, weet je wat, proberen we proberen dat naar Nederland te transporteren. Het gaat echt om huishoudelijk werk. Ja. Het, het rapport wat u door PricewaterhouseCoopers Waterhouse Coopers heeft laten maken, gaat ook over laaggeschoold werk. U wilt niet dat uh, er subsidieregelingen komen voor banen die eigenlijk door. Door bedrijven gedaan kunnen worden. Dat is niet de bedoeling. Maar het kost de overheid wel geld. Ja, het kost de overheid geld. We hebben uitgerekend dat het, als het 228.000 banen oplevert, dat het, het totaal kost 1,9 miljard is. Maar totdat, zeg maar, vier belastinginkomsten, minder uitkeringen voor, voor de uh, werklozen. Uh, dat er 78% wordt terugverdiend. Dus uiteindelijk kost het hele programma 438 miljoen. En dat is eigenlijk ten opzichte van eerdere ideeën rondom gesubsidieerde banen een schijntje. Want je had de melkkendbaan in Nederland? Melkertbanen kosten, uh, ik denk het uh, zevenvoudige van wat dit kost. Ja. Dus en, en wat grote hier hiervan is: je creëert een nieuwe economie. Het is niet iets wat kandibaliserend is ten opzichte van wat er bestaat. Je creëert een nieuwe economie met gewoon solide werkgevers die mensen gewoon in dienst hebben. waarvan sociale premies betaald worden. Want wat is het anders dan een uitzendbureau? Het uh, is, uh, is anders dan een uitsenbureau. Een uitsenbureau zet mensen tijdelijk weg. Hè, een soort piek- en ziekopvang. Maar dit zijn gewoon banen die structureel gecreëerd worden. Hm. Mits de overheid meedoet in het hele spel natuurlijk. Maar toch, zegt u, is het rendabel en het levert op korte termijn... Uh, een reductie van de werkloosheid op. En behoorlijk zelfs, hè, blijkt uit het rapport. Ja, behoorlijk. Er zouden 280.000 banen gecreëerd worden. En de, de minimaal de helft, als we dit Belgische systeem... Maar kunnen kopiëren naar Nederland. minimaal de helft komt dan uit de WW-uitkeringen. Dus dat zou een fantastisch succes zijn. Dus we praten over 125.000 nieuwe banen die er gecreëerd worden. Voor mensen die nu geen werk hebben. Ik kan me ook zo voorstellen dat een Nederlander denkt... ik ga niet met dienstchecks werken, daar schaam ik me voor. U schaamt er zich helemaal niet voor. Ja. Dat is in België ook niet, hè? Nee, dat is hier niet meer. In het begin was dat wel een klein beetje, maar dat is gedaan. Ja, je moet gewoon je werk doen. En, en je moet het een beetje graag doen. ook. Dat is met alles zo. Ja, dat was Linda Plumeau die hier nog druk aan het werk is. Terwijl wij nog even hebben opgesnort dat ook in 1995 er al een experiment is geweest in Nederland met de zogenaamde banenbon. Toen zat Ab Melkert op uh, sociale zaken en werkgelegenheid. En toen is het hele systeem afgeschoten. Het experiment met die banenbon, het zou te fraudegevoelig zijn. Dat heb ik hier in België ook nog even voorgelegd aan Linda onder andere vanochtend. Die zei ja, het werkt hier met gecertificeerde bureaus. Die worden gecontroleerd. Er zit een hele administratie. Alvast Dus gefraudeerd is er in het begin in België ook wel een beetje, maar dat is er een heel eind uitgegaan, zegt zij. In België is het wel een succes. Ja, of het dan in Nederland toch nog opnieuw kans maakt, geen idee. Dan moet, uh, dan moet het initiatief bij uh, asje denk ik, terechtkomen. Tja, nou wie weet, pikt hij het weer op. In ieder geval nee, blijkt het onderzoek dat het wel veel banen op zou kunnen leveren. Dat zouden we wel kunnen gebruiken. Meino Remmers, dankjewel vanuit België, in deze tijden van uh, behoorlijke werkloosheid. Ja, werkgevers gaan in deze tijden slecht om met hun werknemers... constateert FNV in een onderzoek naar de werkbeleving door werknemers. Vier op de tien vrezen voor hun baan. Twee op de tien komen niet rond van hun loon. Bijna de helft heeft geen vertrouwen in de werkgever... en een derde krijgt te weinig waardering. Dat is althans de eigen beleving. We over praten met FNV-bestuurder Mariette Partijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn dit nou de normale reacties in tijden van crisis? Nou, het is een uh, langlopend onderzoek, onder 13.000 mensen. Uh, uh, de, de, nee, het is niet een normale redactie dat zoveel mensen in ieder geval niet rond kunnen komen van hun baan. Nou ja, ik kijk er niet voor op als twee van de tien niet rond, rond kunnen komen en vier op de tien vreest voor de baan. Ja. Of is dat en toch bijzonder? niet rond kunnen komen van het, uh, van het inkomen dat je verdient met je werk, dat is wel bijzonder. En dus als je geen inkomen meer hebt omdat je uh, uh, ontslagen bent en in de WW kom, uh, komt, dan verlies je 30% van je inkomen. Ja. Die, is, die is te verwachten. Maar terwijl je nog wel werk hebt en daar niet van rond kunt komen, dat is wel bijzonder. Ja, en, uh, het klinkt wel allemaal heel erg somber. Nou, we zijn ook toch nogal geschrokken, hoewel we wel wat uh, van deze ontwikkelingen zagen, uh, van wat hier uitgekomen is, ja. Ja, en, en waarover met name dan? Over bijvoorbeeld het vertrouwen in de werkgever? Ja, en over de onzekerheid die mensen hebben. Uh, en dat heeft, denken wij, te maken met... Uh, uh, dat, dat, dat mensen geen vaste baan hebben, maar onzekere banen. Dus die van de ene dag wel en de andere dag geen inkomen genereren. En die onzekerheid uh, komt ook voort... omdat de werkgeverschool eigenlijk niet heel erg krachtig ingevuld wordt. Ja, uh, u zegt dat is een heel langlopende proef... Of onderzoek, langlopend onderzoek, is het in bepaalde sectoren erger dan in andere? De somberheid. De sectoren kan ik u niet zomaar oplepelen. Maar, oh. um, uh, het is, dit, dit zijn sectoren die. Uh, het is zowel in, in het onderwijs als uh, in de industrie, als in de dienstensector, Dat zijn allemaal onderdelen die, uh, die ook in dit onderzoek mee hebben gewerkt. En het, speelt, uh, het meeste onderzoek is gedaan onder industriële sectoren. Ja, nou weet u dit. En nu? Ah ja, um, wij starten op 30 november met een grote campagne Koopkracht en Echte Banen. Ik denk dat het uh, precies aansluit op wat hier uitkomt. En bovendien hebben wij een duidelijke loonhuis neergezet. Om te zorgen dat die koopkracht weer een beetje op, uh, op stoom komt. En daarnaast uh, is het niet onbelangrijk dat wij altijd aan het oproepen zijn, zowel naar de regering als naar uh, de werkgevers... ...om weer te investeren in werk en in mensen. En wij hopen dat, uh, dat we met dit onderzoek dat duidelijk kunnen maken. Dat ja. het echt nodig is. Maar u ziet dus duidelijk een rol voor de werkgever. De werkgever moet dit oppakken, vindt u? Nou, werkgevers hebben ervoor gekozen om steeds meer werk en eh, risico's weg te leggen bij werknemer en bij, eh, bij uitbesteed werk. Dat zorgt voor onzekere banen. En als je die keuze maakt, dan hebben mensen dus geen ja, dan voel je feit dat je werkgevers nog niet in. En wij vinden dat als je ondernemer bent en je hebt duizend mensen aan het werk, dat je die duizend mensen ook moet behandelen alsof jij de werkgever van die mensen bent. En dus moet zorgen dat ze een stabiel inkomen hebben. Ja, maar die werkgever zit natuurlijk ook in de problemen. Die moet ook zorgen dat hij het hoofd boven water houdt met zijn bedrijf. Ja, in daar, deze tijden. Hebben lang, daar hebben we lang veel begrip voor gehad. We zijn in de afgelopen vier jaar met de loonontwikkeling achtergebleven op de inflatie. Uh, maar uh, dat begrip houdt natuurlijk wel een keer op... op het moment dat mensen niet meer kunnen rondkomen van hun geld. Mariette Partijn van de FNV, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja. Het is vijf voor half tien, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. De Nederlandse economie loopt achter op het gebied van groene innovatie en daardoor is onze economie niet goed voorbereid op de toekomst... zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. Directeur van het Planbureau, Martin Haaier, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet Nederland dan verkeerd? Uh, we zitten eigenlijk te weinig in op groene innovatie. We maken ons zorgen dat we uit de top 5 van innovatieve landen vallen. Maar we zouden die innovatie vooral moet gaan vergroenen de komende jaren. Uh -huh. um, u zegt alweer twee dingen. Laten we even beginnen met die groene innovatie. Ik, ik heb toch de indruk dat er steeds meer windmolens verschijnen... steeds meer zonnepanelen. Wat, wat gaat daar verkeerd? Um, ja, maar onze, uh, de intensieve industrie bij ons... die gebruikt de laatste tijd meer energie... in plaats van dat die efficiënter wordt met energie. En daarmee zijn we op termijn kwetsbaar. Een bedrijf als Unilever heeft in uh, 2012 door de stijgende grondstofprijzen opeens anderhalf miljard extra moeten uitgeven. Dat geeft aan dat die grondstofprijzen heel volatiel zijn, die bewegelijk zijn. En uh, daar moet je eigenlijk uh, voorkomen dat je daar kwetsbaar door wordt. Ja. Maar doen ze dat in Duitsland dan bijvoorbeeld anders? Laten we maar even naar de grote en succesvolle buur kijken. Ja, we hebben vergeleken met het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Je ziet uh, dat die landen een lange termijn strategie hebben. Uh, dus daar begin je al... Heel lang geleden mee. En dat werd nu zijn vruchten af. En wij missen eigenlijk die lange termijn strategie in Nederland. Hm. Duitsland heeft dat met name met die energiewende voor elkaar gekregen. En dat hebben wij allemaal kunnen zien als we over de autobaan rijden, dan zie je overal zonnepanelen en windmolens verschenen. Ja, maar dat was al natuurlijk ingezet een eind voor voor die energiewende. En die was een beetje noodgedwongen. Nee, ik denk dat in 1990 is Duitsland daarmee begonnen. En uh, er zijn eigenlijk vooral burgers en uh, bedrijven opgesprongen. En die, uh, ja, die verdienen daar nu aan. En Duitsland organiseert daar zijn eigen rust eigenlijk op de energiefonds. Ja. En, en nu naar de innovatie. Want hoe kan het dan dat we daar zijn achter gaan lopen? Want het belang, we hebben toch innovatieplatforms ook. We hebben uh, bedrijven, clusters die daarmee bezig zijn. Is dat dan nog steeds niet genoeg? Maar nou, wij constateren dat in Nederland het bewustzijn uh, hier gewoon op achterblijft. Ook bij burgers. En ik denk dat dat het voor de politiek ook lastig maakt om uh, hierop in te zetten. Uh, we innoveren wel, maar we kijken dus onvoldoende vooruit naar een wereld... waar ja, landen als China en uh, India ook die grondstoffen gaan uh, afnemen. Waardoor die uh, grondstofschaarste en uh, hogere prijzen toch echt heel waarschijnlijk zijn. Ja. En zouden de grote internationals het voortouw moeten nemen hierin? Maar die doen het nou eigenlijk wel goed. Die kijken ah. ook uh, lang vooruit. Dus uh, bedrijven als Axo of TSM, uh, Unilever. Maar uh, de innovatie waar je op zit te hopen... die komt eigenlijk vooral van kleine bedrijven. En wij merken dat in het uh, beleid wat we voeren... juist die kleine MKB-bedrijven niet zo'n rol hebben. Die zitten niet aan tafel bij de overheid. En uh, wij bepleiten dat die uh, toch wat meer gestimuleerd gaan worden. Ja, ze dus moeten eerst maar eens kredieten krijgen. Dan kunnen ze weer verder. Nou, de Amerikanen hebben bijvoorbeeld juist voor die kleine bedrijven aparte kredietfaciliteiten. En uh, dat zou uh, bij ons ook een heel goed idee zijn. Want uh, ja, de kleine starters, die komen met ideeën waar de grote nog niet zijn opgekomen. Hm. Maar die hebben nu echt moeite om uh, daar geld voor te krijgen. Goed, nou dat is een duidelijke boodschap. Martin Haaier van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hartelijk dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Sven Kokkeman is hier. Goedemorgen, Goedemorgen, Marcel. Wat ga je zo doen? Het gedonder bij 50PLUS. De oudere partij is nog niet voorbij. Wordt nu ook geschreven en gespeculeerd over het mogelijke vertrek... van de oprichter van die partij, Jan Nagel, die tevens oh. senator is. Hij zelf ontkent dat. Ik ga zo met hem praten. En hij uh, vindt dat Henk Krol bewust... Doelbewust zelfs, pootje is gelicht. Nu ze geld hebben, reizen ze overal naartoe. Maar dat wil niet zeggen dat ze ook overal, overal even welkom zijn. De Chinese toeristen, ze peuteren openlijk in hun neus... spugen in de hoek en plassen in het zwembad. Hoog tijd voor een etikettenboek, vond de Chinese overheid. Wat daar dan in staat, nieuw soort rood boekje. hoort u zo bij de Keirol. Dit is Radio 1. Gaan we luisteren. Eerst naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. Bij een bomaanslag op een inentingsteam in Pakistan... zijn zeker zes doden gevallen onder die vier agenten. Ze zaten in een busje dat bij een ziekenhuis in Peshawar werd opgeblazen. Dat team verzorgde inentingen tegen polio. Rebellen plegen herhaaldelijk zulke aanslagen omdat ze tegen inenting zijn. De Nederlandse economie loopt achter op het gebied van groene innovatie en is daardoor weinig toekomstbestendig, staat in het advies van het planbureau voor de leefomgeving. Worden u zojuist, volgens de onderzoekers moeten vooral kleine, vernieuwende bedrijven meer steun krijgen. Op de Noordzee wordt gezocht naar drie schipbreukelingen. Ze horen bij de bemanning van een schip dat vannacht 40 kilometer uit de kust ter hoogte van Oog met een vissersboot in aanvaring kwam. Het schip dat een boorplatform bewaakte is gezonken. En op de A1 bij Amersfoort is vanochtend iemand doodgereden... die op de snelweg liep. Onduidelijk is nog waarom die dat deed. Het ongeluk gebeurde bij Amersfoort Noord in de richting van Apeldoorn. En de politie doet onderzoek. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie, langzaam gaat het wat beter en trekt de mist wat op, Jolanda van der Velden. Zo is dat. Nog plaatselijk dichte mist in Flevoland, in het oosten van Noord-Brabant en ook in Zuid-Limburg nog zo'n 70 kilometer in totaal. Daarvan noem ik de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, bij de Bunschoten nog 5 kilometer. Dat was die aanrijding eerder vanochtend. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam is het langzaamrijden stilstaan tussen Maarsen en Vinkenveen over zo'n 10 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen bij Badhoevedorp nog 4 kilometer. En een auto die stilst. Staat op de A50 os richting Arnhem. Daardoor bij knopend Valburg 2 kilometer, de rechte reishok is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Henk Krol is doelbewust pootje gelicht, zegt 50-plus-oprichter Jan Nagel. Anderhalf jaar voor de Britse verkiezingen is de verkiezingsstrijd al losgebarsten. Een huis huren wordt duurder dan een huis kopen. En het ochtendumeur van Hans Beum. Het is twee over half tien. Nu exact. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Ah. Niels de Jager is vanochtend in Eindhoven. Waar ze ook de lichtstad van de toekomst willen zijn. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. Het is de account, het adres en reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgen Nederland. Het aftreden van Henk Krol, dames en heren, heeft geleid tot een halvering van het aantal zetels van 50PLUS. Vorige week stond die partij nog op tien zetels in de peilingen van Maurice de Hond, eerder nog hoger. En nu zijn er daar nog maar vijf van over. En inmiddels is het Zwarte Pieten binnen 50PLUS in volle gang. Oprichter en senator van 50PLUS, Jan Nagel, goedemorgen. goedemorgen. U zegt, Henk Krol is bewust ten val gebracht. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat heb ik gisteren in Buitenhof uh, ook gezegd. Kijk, uh, de dingen die Henk Krol worden aangeschreven en waarom hij ook is uh, afgetreden, die dateren uit de periode 2004, 2007 en 2009. Die dingen die waren dus bij degene die het naar de Volkskrant heeft gebracht uh, ook toen al bekend. En uh, men heeft niet gereageerd toen Henk Krol statenlid werd in Maart 2011, ja. men heeft niet gereageerd toen hij uh, 14 maanden geleden lijsttrekker werd. Ja. Uh, nee, het gebeurt juist op dit moment, uh, terwijl 50 plus op dubbele cijfers staat in de peilingen... Uh, ...er een politieke situatie is die meer dan spannend is. Ja. En dan constateer je, nou, men heeft dit moment uh, zorgvuldig uitgekozen Wie? om hem te vloeren en dat is ook gelukt. Wie? Bent u nog? Ja, ik stelde de vraag wie. Hè? Ik stelde de vraag wie. Wie heeft dat gedaan? Ja, dat weet ik niet. En uh, als je het niet weet, mag je ook uh, geen verdachtmakingen doen. Nou ja, er wordt gesuggereerd dat het uh, de penningmeester van de partij is. Althans uh, werd ook in onze uitzending afgelopen vrijdag gesuggereerd... door Dick Schouw, uh, een van de grote campagneleiders. Ja, ik, ik kan die uh, suggestie niet, nadrukkelijk niet voor mijn rekening nemen. Uh, ik weet niet wie het gedaan heeft. Ik wil alleen zeggen wat mevrouw Anker betreft... Dat is de penningmester? Als er één keihard voor de partij heeft gewerkt vanaf de oprichting, dan is zij het. Zij heeft absoluut uh, haar sporen verdiend. Ja. Wie het naar de Volkskrant gebracht heeft... Dat weet ik niet, dus daar kan ik ook niet op speculeren. Ja. Ik kan alleen zeggen, het is opvallend dat het op dit moment gebeurt... juist uh, nu het zo goed gaat met 50+. plus, Want degene die dat gedaan heeft, had dat ook veel eerder kunnen doen. Ja, maar dan segureert u dat, dat, hij, dat uh, er meer mensen van op de hoogte waren. Wist u het zelf eigenlijk? Uh, nee, uh, u ziet vanmorgen een interview in de Volkskrant. Ja. Daar staat ook in, heeft u Jan Nagel dit verteld? En dan zegt Henk Krol, nee, dat heb ik niet verteld. Dus u wist het niet? Nee. Intussen wordt er ook over uw eigen positie gespeculeerd. Namelijk eh, dat het ook wel goed zou zijn als u dan zou opstappen. Overweegt u dat? Uh, u, u doet nu een suggestie die echt uh, volkomen foutief is. Uh, mijn positie staat op een enkele manier ter discussie. Er is één iemand geweest... Dat was mevrouw Nolle in de Telegraaf. Ja. Uh, die gezegd heeft... Ja, misschien zou dat ook, maar dan houden we niemand meer over. Ja. Er was Eigenlijk zaterdag wel, een ze. algemene ledenvergadering. En met het bestuur... Uh, niet een algemene ledenvergadering. Ik, de adviesraad was bijeen afgelopen zaterdag. En daar hebben we met z'n allen gesproken. En uh, er is niemand, maar dan ook niemand... Die op dit moment uh, een verdere vertrouwenscrisis wil... En overigens moet ik u nog één ding even zeggen over die opiniepeiling. Ja. Ik weet niet of u het bericht van Melies de helemaal heeft gelezen. Jazeker. Dan weet u ook dat erin staat dat opvallend is dat vorige week, dus voordat de affaire Henk Krol speelde, 34% van de mensen boven de 50, 50 plus een kans gaf. Ja. En dat is slechts gedaald tot 26 procent. Dat betekent volgens Maurice stond uh, dat een hele hoop mensen het nog niet weten... maar een kwart van de 50-plussers geeft 50-plus een kans. Dus als wij een kans zien, en dat gaan we doen... het vertrouwen te herstellen in 50-plus... dan hebben wij nog steeds een grote potentie. Hebt u nog vertrouwen in Henk Krol? Uh, ik, uh, ik heb... Uh... Echt, uh, de, uh, ik vind dat hij iets verkeerd gedaan heeft. Maar aan de andere kant heb ik ook grote bewondering voor de manier waarop hij het afgelopen jaar gestreden heeft. Voor de ouderen op de arbeidsmarkt, hun dalende inkomsten. En dat zijn de van 50PLUS die we ook nu met nieuwe mensen gaan voortzetten. Dat heeft hij echt goed gedaan. Er was een uh, enquête van een, uh, van 1Vandaag. En daaruit bleek dat 93% van alle kiezers vond dat hij het goed gedaan heeft. Ja. En nou wordt er wel gesuggereerd, ook in dezelfde Telegraaf... door dezelfde Dick Schouw aan wie ik eerder refereerde... dat Krol misschien wel zou moeten aanblijven. Vindt u dat ook? Dat is niet aan de orde. Henk Krol heeft een uh, brief geschreven dat hij uh, zijn kamerzetel ter beschikking stelt. Ja. En de procedure voor de opvolging is uh, in volle werking getreden. Ja, maar goed, u weet ook hoe dat gaat. Op, op het moment dat iemand uh, vertrekt uit de Kamer en op een ander moment nog uh, aanspraak wil maken op zijn uh, kamerzetel, dan kan dat. Want je wordt namelijk aan titel personeel gekozen en je blijft op die lijst staan. Ja, maar dat is nu niet aan de orde. We hebben twee leden. Eén uh, is Norbert Klein, die heeft het fractievoorzitterschap overgenomen. Ja. En het nieuwe lid wordt mevrouw Martine Bij. Ja. En die gaan nu gewoon aan het werk. Dus, dus, dus, uh, dus het is niet zo uh, dat u uh, dat uh, pleidooi steunt van uh, uh, zoek de zaak even uit... en laat Krol daarna weer gewoon terugkeren? Uh, dat is absoluut niet aan de orde. Uh, Henk Krol heeft gezegd, ik heb fout gemaakt en ik ben terecht afgetreden. Uh, dat is voor dit moment de feiten en die feiten moet je accepteren. Ja. Wie moet nou de, de kar gaan trekken daar? Uh, Norbert Klein, die is uh, unaniem uh, aangeduid als de gewenste nieuwe politieke leider en fractievoorzitter. Ja. En ik zag afgelopen zaterdag een interview uh, bij Nieuwsuur ja. en dat deed hij vertreffelijk. Ja. Alleen, uh, met alle respect voor meneer Klein, niemand kent hem. En Henk nee, Krol wel. Nee, maar dat, uh, toen Henk Krol begon, kende ook bijna niemand hem. Nou, dat is niet uh, waar. Want iedereen, meneer Nagel, dat is niet waar. Iedereen kende hem als uh, het boekbeeld van de G-krant. Het was gewoon een nationale bekendheid. Ja, maar niet als politicus. Nee, en, uh, maar het was wel een nationale bekendheid. Niemand kende hem als politicus. En uh, Norbert Klein zal nu, die fractievoorzitter is... Uh, veelvuldig in de publiciteit komen. Ja. Dus het is een kwestie van tijd en dat kent heel Nederland. Ja, dat heb ik u eerder horen zeggen over lijsttrekkers bij andere bewegingen waar u destijds mee begonnen was. Nou, dat is ook gelukt. Nou, ik dat heb is niet uh, altijd Pim gelukt. Fort, ik heb Pim Fortuyn gelanceerd. Ja. Dat is toen gelukt. Die was ik een nationale bekendheid. Tegenover... Maar toen, toen ik... uh, Fortuyn uh, de benen nam uh, en niet meer welkom was bij die beweging destijds, ging het ook met die beweging een heel stuk minder. Nou, dat is relatief. Want we hebben toen toch... Met Fred Teven, die wij als politicus gelanceerd hebben. Ja. En kijk eens hoe bekend hij nu is. Ja. Hebben uh, desondanks, ondanks het succes van Fortuin. toch twee zetels gehaald. En als je weet hoe moeilijk het is. om in de Kamer te komen met een nieuwe partij. Uh, dan was dat een fantastisch resultaat. Juist. Wanneer keert de rust weer terug bij 50 Plus? Wat zegt u? Wanneer keert de rust weer terug bij 50 plus? Nou, terug? er is over vier weken een, een congres. Dat heet bij ons Algemene Ledenvergadering. Ja. Daar wordt een nieuw bestuur, daar wordt een nieuwe voorzitter gekozen. Daar worden de lopende zaken afgehandeld. Uh, daar wordt de lijsttrekker voor de Europese verkiezingen gekozen. Uh, ik ga ervan uit dat dat uh, weer een uh, mooi startpunt is... om uh, 50 plus te laten zien wat ze waard is. Bent u weer in de race voor het voorzitterschap? Ik ben, uh, ik, ik, kan geen kandidaat zijn, uh, Los van de vraag of ik dat zou willen, omdat volgens de reglementen het voorzitterschap niet verenigd kan worden met het Kamerlidmaatschap. En ik blijf uiteraard Kamerlid. Juist, senator, eerste Kamerlid. Ja. Juist, met andere en morgen reden... het pensioendebat, hè? Jazeker. Wat gaat, okay. u, wat gaat u stemmen? Uh, ik zal dit, de voorstellen van het kabinet met de grond gelijk maken, want niet alleen de huidige gepensioneerden, maar ook de toekomstige gepensioneerden, die gaan er zwaar in hun pensioen op achteruit. Dit is echt een schandelijke zaak, wat met alle kracht verhinderd moet worden. Dus u stemt vermoedelijk ook met het CDA mee? Uh, het CDA stemt met ons mee. Goed, u bent dus resumerend geen kandidaat voor het voorzitterschap... want u wilt uw soonaatszetel houden. Uh, vanaf over een maand hoopt u de gelederen weer een beetje te kunnen sluiten daar. En Henk Krol kan voorlopig in ieder geval niet terugkeren als lesstrekker van de partij. Maar goed, u... Nee, dat heeft hij zelf ook gezegd. Dus ja. dat, uh... Maar het kan natuurlijk zijn dat dat als het kabinet blijft zitten... Uh, waar vele twijfels over hebben, maar stel dat dat zo is... dat het over een paar jaar anders is, toch? Of niet? Nou, dan zien we dat over een paar jaar. En als u achter de microfoon zit en ik mag weer uh, optreden, dan gaan we rustig verder. Laten we dat doen. Jan Nagel. ik dank u okay. zeer. Oké, ja hoor, dag. dag. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In China zijn sinds deze zomer meer dan 40 doden en bijna 1600 gewonden gevallen door steken van gigantische wespen. Wat voor giftige insecten komen er in Nederland eigenlijk voor? Marcel Dick is entomoloog, heeft dus verstand van insecten en heeft ook het antwoord. Er zijn in Nederland geen giftige insecten of spinnen... waarvan je na één steek of beet uh, komt overlijden. Als je niet allergisch bent, moet je door een wesp of een bij... toch gauw enkele honderden keren gestoken worden... om te kunnen overlijden aan de hoeveelheid gif... Voor mensen die allergisch reageren kan een steek wel gevaarlijk zijn. En het grootste insect in Nederland dat kan steken is de hoornaar. Dat is een een grote wespensoort waarvan de werksters ongeveer een kleine drie centimeter kunnen worden. Weet u dat ook weer? Heeft u een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Terug naar Eindhoven nu. En daar is nieuws te jagen. Paul naast een hoge lantarenpauw ziet er voor mij uh, ja, eigenlijk doodgewoon uit. Is het ook zo'n normale lantaarnpaal? Nee hoor, dit is geen uh, normale lantaarnpaal. De mast is op zich wel normaal. Maar het licht, uh, zeg maar de amateur, daar zit een, uh, een grote innovatie in. Dat heeft te maken met LED-verlichting. Tot voor kort was uh, licht eigenlijk het domsysteem. Je zette het aan als het donker werd en uit als het licht werd. Maar dankzij LED en de aansturing van LED, maar ook omdat deze mast op glasvezel worden aangestuurd. Zegt uh, Alwin Beernink van Strijp S. Een uh, hip bedrijventerrein... In, uh, in Eindhoven, voormalig, uh, uh, ja, voormalig terrein van uh, de luchtfabriek hier. Even naar uh, de wethouder Marian Schurs. U bent uh, van uh, openbare ruimte, straatverlichting dus, maar ook van innovatie. Dat komt goed uit. Ja, want uh, wat we vooral in deze stad willen is gewoon de toekomst uh, met elkaar creëren. En licht is daar één voorbeeld van, maar het is wel een fantastisch voorbeeld van omdat Eindhoven natuurlijk de lichtstad is. Ja, en u heeft enorme ambities om met straatverlichting in Eindhoven aan de slag te gaan. Wat is uw plan? Nou, wat je ziet is dat licht, en je staat hier nu bij een paal, maar die is eigenlijk ook al achterlaar haald, want licht zal overal vandaan komen. Waarschijnlijk hebben mensen wel gezien uh, licht vanuit de, de wegen van Daan Roosgaarden, maar je hebt allemaal folies, je kunt het integreren in gebouwen, je kunt het echt overal maken. En, en wat is er mis met een lantaarnpaal die gewoon s'avonds aangaat als het donker wordt en s ochtends als het weer licht wordt, uitgaat? Dat het gelokaliseerd is. En wat je vooral wil, is dat het licht op de juiste plek uh, is... en de juiste informatie geeft. En wat Alwin net vertelde, dat is dat het ook interactief is. Dus het kan op ons allemaal gaan reageren. Er is dus van alles mogelijk. Laten we even een stukje verder lopen. Want als we hier in het gebouw naast even een trappetje oplopen... is een, uh, een soort poortje. En hier kunnen we ook uh, leuk mee spelen. Alwin Beernink, wat, wat, wat kan hier? Dit is, uh, zijn de Christos van, uh, van Daan Rozengaarden... Uh, Daan heeft... Uh, kijk, als je innovatief wil zijn, moet je tien sloten tegelijk durven te ja. springen. Ik zit nu hier zwart rubber. Ja. En ik heb dan uh, een kristal. Dat is eigenlijk een, uh, een kunststof dingetje. Daar zit een spoeltje en een ledje in. En als je die op de mat legt, dan gaat die, uh, dan gaat die branden. Dan geeft die licht. Tegeltjes die, die vanzelf licht. licht gaan geven. Ja, eigenlijk is het gewoon licht in pure vorm. Maar je kunt het meenemen. Hè? Eigenlijk wat uh, wethouder Miriën net ook al vertelde. Ja, licht wordt opeens uh, mobiel. Je kunt het meebrengen, je kunt het opsturen, je kunt het licht van Eindhoven eigenlijk over de hele wereld uh, verspreiden of mensen daarmee uitnodigen. Dus niet meer per se die lantaarnpaal uh, erbij. Hoe gaat u nou voor elkaar krijgen wethouder om dit in Eindhoven uit te rollen, om dit voor elkaar te krijgen? Nou, niet zoals we dat vroeger deden, dat we gewoon uh, iemand een opdracht gaven... en dat we zelf bedacht hadden wat het precies moest worden. Want eigenlijk weten we nog met z'n allen niet wat het precies gaat worden. Nou, want U gaat uh, aanbesteden, dat hoor je heel vaak bij projecten. Het gaat niet altijd even goed, maar uh, uw idee is echt om de specialisten aan te trekken. Niet één Willy Wortel die alles weet van, uh, van verlichting... Maar... Een, een psycholoog, een, uh, een, een technisch, een uh, internetwonder... allemaal bij elkaar, zodat ja, die kennis gebundeld wordt. Nou, het, het kenmerkende is dat iedereen ook weet... dat ze zelf de, de wijsheid voor een totaal niet meer in pacht hebben. Dus wat je krijgt is een consortium. Dus een samenwerkingsverband van allerlei partijen. Maar wat je daarbij krijgt is dat het ook open moet zijn. Dus de hele tijd moeten anderen toegevoegd worden. Klinkt, u, u klinkt heel enthousiast, maar even een niet onbelangrijke vraag. De gemeenten hebben bijna nergens meer geld voor. Uh, allerlei zorgtaken, jeugdzorg is overigens het nieuws vandaag... Uh, is het ja, is heel moeilijk om daar de eindjes aan elkaar te knopen? Is dit niet veel te ambitieus en duur? Nee, dat is dus zo fantastisch aan deze tijd: dat iedereen in de gaten heeft dat je niet om geld moet vragen bij de ander, maar dat je wel ja, met. Dat moet ook... er we wel zijn. Ja, maar wij hebben een stukje geld. En dat heeft gewoon te maken met wat we normaal genomen ook al vervangen en, uh, en, en doen. Maar allerlei bedrijven hebben ook allemaal geld... omdat ze zelf de, de toekomst ook moeten ontwikkelen. Want anders hebben zij geen toekomst. En wij stellen ze de, in de gelegenheid om het hier te doen. Om het samen uit te vinden. Dus ik, dat ik, ik, kan. Ja, ik moet u onderbreken. U bent dol enthousiast om Eindhoven ja. Ja, uh, ook de, de straatverlichtingsstad van de toekomst te laten worden. Dank u wel. <laughs> Dank u wel. Bijdrage was dat vanuit de lichtstad van Niels de Jager. Straks in Groot-Brittannië is de verkiezingsstrijd al losgebarsten. Een beetje vroeg, want die verkiezingen zijn pas over anderhalf jaar. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2007. Superman was vandaag op aarde in het gedaante van Alfonso Alves. Ja, deze dag in 2007 scoort Alfonso Alves 7 doelpunten voor Heerenveen. In de wedstrijd Heerenveen-Herakles, die eindigt in 9-0, zorgt Alves voor een record in de geschiedenis van de Eredivisie. Stadionspeaker van Heerenveen, Jouke de Vries, weet het nog als de dag van gisteren. Meegeven op Alves. Nou, had hij het dan doen? Alves, hij krijgt een herkansing. Het is 1-0 voor Heerenveen uit de eerste de beste kans die ze krijgen. Uh, nou, het sowieso al hing. Het vond, vond, vond ik wel een beetje een leuke sfeer, uh, al in het stadion. Uh, Alves uh, was bij ons en uh, die ging uh, voor het eerst in de basis. Weet ik Hier is de tweede. En ruim 30 meter afstand en die ging er verschrikkelijk mooi in. En wat me dan nog het beste bij bijgebleven is dat uh, wij later op televisie zagen hoe Gert-Jan Verbeek, onze trainer, daarop reageerde. Want je kon lip lezen. En dat was. nou ja, laten we zeggen. onwelvoegelijke taal. Maar deze keer werd het fantastisch vergeven. Want het was ook zo'n prachtig lippen. hier meteen nummer drie. Ja hoor. Een loopzuivere hat-trick. Dus ja, en nagelang de, de wedstrijd vorderde en we. Uh, heel gingen spelen. Alves voor nummer 4 van de middag. Ja hoor. Als speaker uh, gingen steeds meer het gat op. de spelers voor het uitkiezen. Waaronder Alfonso Alves. en een week in het half. Het is opnieuw... Ik pak maar even, uh, even een, uh, een minuut, zal ik maar zeggen. Dus dan pak ik ook Alves er even bij. Dus uh, dan komt dat muziekje en dan ineens gaat het... In de tachtigste minuut wordt het 8-0 voor Herenveen. Doelpunten maken en zijn zesde vandaag Alfonso En dat schuift het hele stadion Alves. En daar komt Sulemani. Daar is Alves. En daar is nummer zes. Nou, en dan gaan de hoge toch richting Alves. Daar komt hij alweer. En daar is nummer 7. Nooit eerder in de geschiedenis. van het Nederlandse betaalde voetbal slaagde een speler erin. Om zeven keer te scoren in één wedstrijd. Nou, daar waren toen... Uh... Twee met zes. Nou ja, Johan Kruijf, de legendarische nummer 14 kunnen we wel zeggen. En onze huidige trainer Marco van Basten, Allebei hadden ze al een keer zes keer gescoord in een wedstrijd. En Alfonso ging daar dus nu overheen met zeven keer. Geschiedenis. Geschiedenis voor Alfonso, die op dit moment in Brazilië zit en weer voetbalt. Natuurlijk geschiedenis voor onze fantastische club Sport Club Heerenveen. Een heel, heel opmerkelijk gebaar van Geert-Jan Verbeek. Hij heeft al drie keer gewisseld, maar haalt toch Alfonso Alves naar de kant... om een staande ovatie voor de Braziliaan te krijgen. En hij speelt dus de wedstrijd uit met een man minder. Jauke de Vries, de stadionspeaker van Heerenveen. Over Alfonso Alves, hij scoorde zeven doelpunten voor Heerenveen deze dag in 2007. Laura Jansen, Wicked World, debuut out 2010 You say you like candy while well stick with me I got some sugar off my sleeve you like money place your bets on me these odds are low crazy and don't be afraid of the big bad wolf he's just a sheep underneath those teeth and don't be afraid of the wicked witch she ain't so bad she ain't no bitch just a skirt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 Laura Janssen, Wicked World. Het is 7 minuten voor 10 bijna. U luistert naar de CARO op Radio 1. Het duurt nog anderhalf jaar tot Groot-Brittannië weer naar de stembus gaat. Maar dit week einde bleek dat de campagne al is losgebarsten... want Labour-leider Ed Miliband krijgt wel erg veel aandacht van de BBC... vonden althans zijn tegenstanders. Vanessa Lamsveld, onze vrouw in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom krijgt die Labour-leider nu zoveel aandacht van de BBC? Nou ja, afgelopen week kwam de rechtse tabloid, de Daily Mail, met een vernietigend verhaal over Ralph Miliband. Dat de is de overleden vader van de Labour-leider. Nou, dat artikel kopte met de tekst De man die Groot-Brittannië haatte eh, en ging uitgebreid in op zijn uh, marxistische visies. Nou, Miliband was woest vanwege dit artikel. Hij vindt het onacceptabel dat zijn overleden vader zwart wordt gemaakt en neer wordt gezet als iemand die Groot-Brittannië haat. Terwijl hij zelfs nog gediend heeft in het Britse leger. Nou ja, en vervolgens is er een hele rij ontstaan en dat heeft Milliband inderdaad veel zendtijd opgeleverd. Ja, nou staat zijn positie niet helemaal niet ter discussie. Uh, een beetje rare Nederlandse zin, ja. maar ik bedoel, uh, hij zit niet echt heel erg stevig in het zadel, deze Milliband, toch? Nee, maar hij heeft wel onlangs een hele krachtige, uh, maar ook omstreden speech gehouden op de, uh, op de conferentie van Labour. Dat, uh, uh, daarin heeft hij uh, neergezet dat als Labour de verkiezingen wint... Uh, dat ze uh, de, de energieprijs voor twintig maanden zullen bevriezen. En dat heeft hem toch alweer heel veel uh, momentum gegeven. Dus op dit moment um, ja, gaat het even niet zo slecht met Middelbent. Nee. Goed, uh, de vraag is... waarom uh, al die publiciteit anderhalf jaar voor de verkiezingen zo losbarst? Nou ja, het is, dat Daily Mail-artikel is eigenlijk ook... Uh, ja, die timing is heel bewust gekozen na die omstreden speech... Um, want ja, uh, daarna barstte alles los. Uh, zeker van de, de, de rechtse tabloids die volgen van de plannen van, uh, van Milleband. En uh, ja, die, die, zei, die trekken gewoon nu al alles uit de kast om het beeld neer te zetten van Red Ed, Rode Ed. Uh, ja, en met dit artikel uh, over zijn vader wilde Mille uh, laten zien uit wat voor Nest de labour komt. Ja. En ze bang maken, de lezers, voor Milleband, die in hun ogen ja, een socialistische maatschappij van Groot-Brittannië willen maken. Ja, dat mag een krant toch doen. Dat mag een krant doen, maar uh, en uh, ja, het is nu wel heel persoonlijk gemaakt. En ik bedoel, je ziet ook Willem die krijgt zelfs steun van premier. Cameron, die uh, normaal gesproken elke gelegenheid aangrijpt om uh, Milleband af te vallen. Ik bedoel, dat ze, ze zijn ook in dit verhaal wel heel ver gegaan. Uh, uh, de, is de journalist die dit artikel schreef, die is zelfs een herdenkingsdienst binnengeslopen uh, voor de onlangs overleden oom van Ed Milleband. Uh, om daar eens even de rouwende familieleden uit te horen over de vader van Ed uh, en die informatie te gebruiken voor het artikel. Dus ik bedoel, we zijn natuurlijk veel gewend van de tabloids, maar... Ja, dit gaat toch wel weer, een grens, uh, gaat wel weer over een andere grens heen. Ja. En heeft die tabloid in kwestie al zijn excuses aangeboden eigenlijk? Nou, wel voor het binnendrinken van die, uh, die herdenkingsdienst... maar uh, ze weigeren excuses aan te bieden voor het artikel zelf. Uh, dus nee, dat, dat, dat, dat hoeft Milliband ook zeker niet te verwachten. Juist. Nou ja, het is in ieder geval wel veel publiciteit voor die Milliband... en het doet hem dus ook geen uh, overdreven kwaad, als ik het je zo hoor uitleggen. Nee, absoluut. Want hij, uh, nou ja, de, de, inderdaad, de BBC die, die, die gaat er helemaal op los. Uh, dit, dit weekend was hij in alle primetime programma's uh, te horen en te zien. En ja, reken maar dat hij alle aandacht die hij uh, die, die krijgt ook goed gebruikt om zijn agenda neer te zetten. Yeah. Uh, want zo'n one-line in alle interviews is dat hij... Uh, hij bij de volgende verkiezingen wil dat het gaat over het verbeteren van de levensstandaarden van elke gewone Brit. En vooral niet over het gedrag van de pers. Dus uh, ja, wat dat betreft kun je toch wel concluderen dat het Daily Mail artikel uh, zijn doel wel een beetje voorbij is geschoten. Goed, verkiezingen zijn pas over anderhalf jaar. De Zitter premier heeft dat ook niet makkelijk. Kortom, het is een <lacht> beetje gedoe daar aan de top van al die partijen. Maar goed, ze hebben nog eventjes voordat de nieuwe verkiezingen zijn. Dankjewel Vanessa vanuit Londen. Straks dames en heren, Chinese toeristen hebben gebruiken waarbij wij Europeanen soms aan moeten.